UR Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet familieleden van asielzoekers toch sneller laten overkomen. Dat zegt de rechter. Het is een tegenvaller voor het kabinet, want die wilde dat eigenlijk niet... omdat er dan te snel nog meer asielzoekers naar ons land komen. Maar de ideeën van het kabinet om de asielinstroom te beperken... mogen gewoon niet volgens de wet, zegt de rechter. Een Syrische vrouw begon de rechtszaak en krijgt dus gelijk. Een nieuwe reeks raketaanvallen op Oekraïne vandaag. Mogelijk is het een terugpakactie van Rusland, doordat daar vanochtend explosies waren op vliegvelden van het leger. Rusland is nog niet met een officiële reactie gekomen, maar het lijkt wel op wraak, want Poetin deed dit ook na de aanval op de belangrijke Krimbrug, zegt correspondent Iris de Graaf. Poetin zei toen dat als dit soort dingen zich herhalen, waarmee hij dus doelde op aanvallen op Russisch grondgebied, dat Rusland zich dan het recht voorbehoudt om keiharde maatregelen te nemen. Nou, die keiharde maatregelen die lijken we nu te zien in de vorm van opnieuw grootschalige raketaanvallen. In Zaporizhia zouden bij de aanvallen twee mensen om het leven zijn gekomen. Een flink deel van het gebied rond de hoofdstad Kiev zit nu zonder stroom. De FIFA doet onderzoek naar racisme bij de Servische ploeg... tijdens de WK-wedstrijd tegen Zwitserland. Twee Zwitserse spelers hebben hun roots in Kosovo liggen... en dat land hoorde eerder bij Servië. Maar veel Serviërs zijn daar nog steeds niet blij mee. De coach van Servië zou discriminerende opmerkingen... over de twee spelers hebben gemaakt. En misschien ken je het Servië van Blond Amsterdam wel. Die maken borden en bekers met getekende figuren en teksten. Maar dat gaat niet altijd goed. In de nieuwe collectie met als thema Hollandse glorie zie je tussen de plaatjes van pannenkoeken, kaas en klompen ook een glimlachende Anne Frank met in haar handen haar dagboek. Ongepast vinden Joodse organisaties en veel mensen op sociale media. De servieswinkel heeft nu gezegd de items met Anne Frank niet meer te verkopen. Het weer op veel plekken een grijze wolkendeken. In Zuid-Limburg valt sneeuw en blijft de temperatuur rond het vriesdeken. Het is 2 tot 4 graden in het binnenland met een graad of 6 aan de kust. Het warmste plekje van ons land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Guess the answer, only the or knows was hij hier nog. Max Polman. Met een uh, wat, iets uh, wat stripped down versie van dit nummer. En ik uh, zat het s'avonds nog eens een keer terug uh, te luisteren. En ik denk, goddorie wat is dit toch een uh, lekkere son. Uit 2021, dat dan uh, weer wel. ruthless Travelled. Dank bij deze Alternative FM. Geen uh, live muziek uh, vanavond uh, mensen, maar wel telefonische interviews. Die komen onder meer van Hélène.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 Replay the scenes in my hand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 Disappearing a baby here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 Ik verdwijn in alles rondom mij, in wat er drijft, in water, in de golven, ik drijf mee.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 Bestaat en al wat bloedt en stopt Naar alles wat verliest en wint en alles wat er mag en moet Naar alles wat bevrijdt en bindt en al wat ebt en vloed Ik zie alles wat al is, ik zie alles wat ik mis Ik weet niks van wat ik ken en ik weet zelf niet wie ik ben Jij verblind me met jouw lid, doe jouw gezicht Vertelt dat jij het ook niet weet De regen in de straten De lichten van jouw kamer prikken door het grauwen En ik weet niet wie And I'm still closed off Standing in nobody's land Oh, the rain on my cheeks Close to the feelings of the days I shared for you Over and over again But I'm still If I keep racing, maybe I'll run my shade and I'll forget how heavy it'll weigh. Cause I can't go back again to take the chance. I know that we have missed.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 Um, maar goed, uh, als ik erbij kan, want uh, de, is de laatste dagen heb ik iets met websites. Uh, er wordt uh, gewoon toegang ontzegd omdat ik op een een of andere zwarte lijst uh, terecht ben gekomen. Ja, dat kan ook niet anders uh, met uh, een piratenverleden. Daarvoor hoorde je trouwens Helene met regen. En misschien dat zij ook hier binnenkort ook, uh, te bewonderen is...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 Blue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 It's the rhythm in life